Het logo. Er zijn een paar dingen die ik heel graag doe. Prutsen aan een website en het maken van allerlei online posts horen daar absoluut bij. Ik had in mijn hoofd een duidelijk beeld voor ogen wat ik wil uitstralen met gewoon autisme. En als ik het dan in mijn hoofd heb, hallo autisme, dan kan ik het maar moeilijk loslaten tot het klaar is. Toch deed ik er maanden over om uit te vinden hoe de beelden in mijn hoofd er in het echt uit moesten zien. Talloze logo maakte ik de afgelopen maanden, met de daarbij behorende kleurenstruggles en technische ellende. Een paar weken geleden werd ik wakker en besloot ik van voren af aan te beginnen. Binnen een dag was het af en het blijft op me groeien. Zij is het voor mij. Het logo bestaat uit een aantal componenten die allemaal een betekenis hebben. De vrouw in het midden staat voor mij en alle andere sterke vrouwen die moeten leven met autisme en de daarbij horende uitdagingen. Ze is ondanks alles sterk en open en is niet bang om zichzelf te laten zien. Oké, okay, dat ben ik dus nog niet helemaal, maar ik zou het mezelf en iedere vrouw gunnen om zich zo te voelen. Ze staat achter een rots die voor mij staat voor de rots van het geloof. De rots... God, waar ik altijd op mag steunen, die me beschutting biedt wanneer ik het nodig heb en waar ik op mag klimmen om het grotere geheel te mogen aanschouwen. De zon biedt licht en warmte. De warmte die het uitstraalt refereert niet alleen aan de letterlijke warmte, maar ook aan de warmte die we aan elkaar mogen doorgeven. We kunnen elkaar warm houden door onder een dekentje te kruipen, maar we hebben ook warmte te bieden in een luisterend oor of door een compliment te geven. Er is altijd iets te geven, zelfs wanneer je ervan overtuigd bent dat dit niet zo is. Het blauwe venster is te klein. Aan alle kanten piept het logo eronder en bovenuit. Het staat voor mij voor de vrijheid en de mogelijkheid om buiten hokjes en diagnoses te kijken. We hoeven nergens in te passen. Ik wil er omheen laveren en mijn eigen weg ontdekken. Toen ik het logo voor het eerst aan iemand liet zien vroeg en vroeg wat ze ervan vond, kreeg ik niet alleen reactie op de vorm, maar ook op de kleurkeuze. Kleuren kies ik puur op gevoel en op wat ik mooi vind. Ik ben nog geen groot bedrijf die een commerciële insteek heeft of waarbij de branding professioneel ingezet moet kunnen worden. Ik heb gewoon gekozen wat ik mooi vond, zonder er verder bij na te denken. Ze vroeg me of ik ervan bewust was dat de kleuren niet alleen leuk zijn, maar ook iets te zeggen kunnen hebben. Ze stuurde me uitleg over de achterliggende gedachten bij deze kleuren. Het roestkleur, oranje-bruin, is de kleur van creatief scheppende levenskracht, invoelendheid en positieve sociale contacten. Het is de kleur van de aarde, altijd aanwezig maar nooit opdringerig. Een uitgesproken basiskleur, neutraal, natuurlijk en sfeervol. Bruintinten houden ons met beide benen op de grond en zorgen voor rust en evenwicht in hoofd en huis. Geel Van alle kleuren bevat geel het meeste licht. Het is een krachtige, stralende kleur en kleurtherapeuten adviseren geel dan ook als het middel tegen neerslachtigheid. Geel symboliseert de zon en nieuw leven en staat voor activiteit en positief denken. Geel is de kleur van lichtkracht, energie en wijsheid. Met geel kun je zelfverzekerd in het leven staan. Blauw Blauw is de kleur van vrede, eenheid, openheid en harmonie. Het symboliseert de verstilling en oneindigheid. Het is de kleur van de hemel en de zee. Blauw is een primaire kleur aan de koele kant van het spectrum, maar omvat ook warmere tinten die richting violet gaan. Net als groen is blauw kalmerend en bevordert deze kleur het denken en de concentratie. Het stimuleert je persoonlijke ontwikkeling. De kleur spoort je aan je eigen pad te vinden. Meer weten over kleur en hun betekenis? Kijk dan eens bij Lydia, van Daar krijg je kleur van. Zij kent als geen ander de kracht van kleur en legt op een mooie manier de link met de schepping en de Bijbel. Ook op Instagram is ze te volgen. Kijk vooral nog even verder op mijn site. En mocht je het leuk vinden, kun je me altijd een mailtje sturen om eens verder te kletsen. Liefs, Marike.